Het is nog onduidelijk waarom een automobilist vanmiddag in het Duitse stadje Volkmarsen inreed op een carnavalsoptocht. Bij die aanslag zijn 30 gewonden gevallen, onder wie ook kinderen. Zeven slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De 29-jarige dader zou met opzet hebben gehandeld. De Duitse justitie houdt alle mogelijkheden open over een motief. Volgens een ooggetuige reed de auto nog ongeveer 30 meter door voordat hij tot stilstand kwam. De Britse voetbalbond gaat kopbaltrainingen voor de jeugd terugschroeven. Kinderen tussen de 6 en 11 mogen helemaal niet meer oefenen met koppen tijdens trainingen. En voor kinderen tussen de 12 en 16 gaat een beperking gelden. De maatregel geldt niet voor jeugdwedstrijden. De richtlijn is bijgewerkt naar aanleiding van recent onderzoek van de Universiteit van Glasgow. Dat heeft aanwijzingen opgeleverd dat profvoetballers ruim drie keer zoveel kans hebben om te overlijden aan een hersenaandoening als niet-voetballers. De Schotse en Ierse voetbalbonden nemen de voorzorgsmaatregel over. Een agent in Arnhem is in zijn gezicht gestoken met een schroevendraaier. Hij raakte gewond aan zijn wang toen hij een man wilde oppakken... omdat hij zich agressief gedroeg bij een bankfiliaal in een winkelcentrum. Na een korte achtervolging waarbij de man via een vijver probeerde te ontkomen... kon hij alsnog worden gearresteerd. De agent is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Het weer, de meeste regen trekt weg en het wordt langzaamaan droog. De temperatuur daalt nog ongeveer 4 graden. Morgen gaat de buiigheid weer toenemen. Dan wordt het maximaal 8 graden en staat er een matige tot harde zuidwestenwind. Woensdag is er kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers ver Bianca Daming van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Bedankt dat jullie er zijn, succes aan de volgende band na ons en geniet van de avond. And I box the coolest thing with a gentle touch And I can't stand to look no more For it makes me feel Want al vaker zijn de winnaars van de Flintjes dus via de laatste voorronde doorgestroomd naar de finale. Je weet maar nooit, wil jij nog wat zeggen? Iets dankjewel of zo. Nee, Bart. Bart. Doe, <laughs> ja, een in, was op de buurt. Nee, Enkele interessante getallen. Hebben jullie optredens binnenkort ergens of niet? Uh, nee, regel alsjeblieft optredens. Het zou cool zijn.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 Ik geloof zelfs dat het een, een remake is van de Karate Kid. daar kwam het in voort. Maar goed, uh, wij gaan ons met andere zaken bezighouden, namelijk het interview wat ik eerder al had met, met deze band, Noise. In de katakombe nog van uh, het patronaat, die eerste band, Noise, ik begin met jou ja maar. Ai? <lacht> ja. Want uh, jij uh, gaat uh, volgens mij ook uh, de scheuren opentrekken op het podium. Nee nee nee, ik ben niet de zanger of wat dan nou. ook. Ik ben de bassist. Jij bent de bassiste? Uh, ja, wie wie? Rens. Ja yes, zeker. Ja toch? Goedemiddag, ja? <laughs> ja het is nu nog middag, maar straks als jullie uh, gespeeld hebben niet meer. Voor straks als we niet meer spelen, goedenavond. <laughs> uh, ik, ben, ik, ik ben de zanger van uh, de band Noise en we gaan als eerste het podium even op te zetten. Uh, gaat, uh, ja, dat, dat is wel de bedoeling denk ik. Dat Zeker weten de bedoeling, ja. Uh, zijn jullie ingestroomd via de Flinties? Ja. ja, ja, ja. Aha, dus, uh, dat, uh, dus ik heb hier zomaar met uh, de mensen van, uh, van de Flinties uh, te maken? Ja, absoluut, ja. ja uh, dat, dat is altijd leuk, zij instromen van de Flinties. Maar, uh, ja, hoe, zijn, hoe zijn jullie daar uh, terechtgekomen? Gewoon een avond meegedaan? Nou, uh, ik wou meedoen aan de Rob Agda, maar ik was veel te laat met het inschrijven. En als je, met de, als je de Flinties trofee wint, dan kan je ook meedoen met de Rob Agda, dus dan mijn, mijn idee was, als ze dan de Flinties trofee winnen, doen we mee met de Rob Agda, en dat is gelukt.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 Ja, want je kan zomaar gespot worden en je kan uh, bij de uh, Robakda-woord uh, terechtkomen.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 Ze zijn niet bepaald het toetje al zou je dat bevoerde in de naam, maar ze zijn wel heel erg lekker. Geef een applaus voor Franbozenkwa!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 This is fake love. Wat zei je, de microfoon eruit halen? Nou, dan doe ik het wel akoestisch. Ja, ik hoor het.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 Ondanks dat er wat pannen was, onderweg ging het toch allemaal goed. We gaan tien minuten ombouwen. We zijn zo dadelijk weer terug met de band, uh, de derde van vanavond. We zijn nog niet eens over de helft. Het gaat nu al zo lekker. Tot die tijd natuurlijk onze DJ van dienst. DJ Loedic Sound System. Tot zo!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 want Je heet Berber. Dus ik zal dat even netjes uh, zeggen voor de mensen thuis die uh -huh. denken van wie, met wie staat die naam weer te praten? Ja. Uh, maar um, ja, het is een Nederlandstalige naam, maar ja. het werkt volgens mij niet. Het werkt niet? Nee, ik bedoel het werk zelf, Engelstalig. Oh nee, nee, nee. Ons werk is Engelstalig. Ja, ja. ja niet Nederlands. Nee. Uh, uh, is, valt dat een beetje te rijmen dan? Ja, tot nu toe wel. Ja? I mean, met zoveel mensen die. Uh, Onthouden de naam Frambozikark. Omdat je dat gewoon niet echt vaak hoort ofzo. zo. Ja. Ja. Nederlands Nederlandstalige naam. Bandnaam. Met Engelstalig werk. Ja. ja. ja ik snap dat het misschien <laughs> uh, apart is. Ja. Maar ik zou zeggen als ze gewoon komen kijken. Dan merken ze vanzelf wel dat het gewoon een Engels bandje zijn. Ja. Ja. En wat, wat voor uh, soort muziek moet ik het uh, vinden? Want... Weet je? Ja. Dat is altijd als iemand die vraag stelt. ben ik echt van, Oké. Okay. Uh, ik zou zeggen. Rock. Pop. Een beetje indie. Ja. En... Uh,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 afgelopen jaar heel veel bezig geweest met uh, nieuwe nummers schrijven, nummers die we echt heel leuk vinden. En we hebben dus ook misschien meteen ons ingeschreven voor de Popsinol Tour. Weet je wel, waar je alle kroegjes langs gaat om daar te spelen. Voor op akda, gewoon elke mogelijkheid die wij kunnen pakken om ergens te spelen, hebben we gewoon ons voor ooit geschreven. Dus, uh... Hier zijn jullie ook gewoon, uh, ja, doorgelaten, toegelaten ja, om... Uh... Gelukkig wel zeg, ja. ja. Het is wel de laatste voorronde. Hmm. Hebben jullie er, heb er ook verwachtingen bij?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 niet erg. Ja, en ik denk dat jullie ook makkelijker te zijn te vinden op het wereldwijde web. Zeker weten. Op Facebook zullen gewoon Frambozenkwark opzoeken, op Insta en dan uh, kun je ons volgen voor live shows en updates. Dankjewel. Ja. En dat was Berber van uh, Frambozenkwark, die uh, net uh, gespeeld hebben. En nou uh, gaan er allerlei uh, verhalen er rond de rond, van hoe zit het nu met dat geluid? Nou.